Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Engeland zijn twee gevallen van de nieuwe Omicron-coronavariant vastgesteld in de steden Nottingham en Chelmsford. Twee mensen zitten met hun huisgenoten in thuisisolatie. De twee zijn te linken aan reizen naar Zuid-Afrika. In Duitsland zijn volgens autoriteiten typische Omicron-mutaties gevonden bij een uit Zuid-Afrika teruggekeerde reiziger.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 De Oostenrijkse politie heeft de afgelopen dagen 15 mensen opgepakt... die worden verdacht van mensensmokkel. De groep zou meer dan 700 migranten het land in hebben gesmokkeld. Syriërs, Libanezen en Egyptenaren werden met 12 tot 15 tegelijk in een busje gestopt... waar de banken uitgesloopt waren... en vanaf de servis hongaarse grens naar Oostenrijk gebracht. De organisatie verdiende zo'n 2,5 miljoen euro aan de reizen. De verdachten komen uit Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. De burgemeester van Urk heeft een deel van het dorp aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het betekent dat daar vanaf 6 uur vanavond tot 3 uur vannacht preventief gefouilleerd mag worden. Ook staan er op verschillende plekken camera's. Vorig weekend was het onrustig op Urk. In de nacht van zaterdag op zondag werd met zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Er werden toen 16 mensen opgepakt. Het kabinet heeft vanmiddag excuses aangeboden aan transgenders en interseksuelen. Aanleiding is een oude transgenderwet. Tot 2014 moesten mensen die in hun paspoort en het geboorteregister hun geslacht wilden veranderen... zich eerst laten steriliseren en een geslachtsverandering ondergaan. Bij monden van demissionair minister van Engelshoven erkent het kabinet dat de wet veel leed heeft veroorzaakt. Slachtoffers krijgen een schadevergoeding van 5000 euro. Het weer nog, vooral in het midden en westen van het land regent het van tijd tot tijd. Morgen trekken buien over het land, sommige met een winterskarakter. Daardoor kan het glad worden en het wordt opnieuw zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A10-ring de Amsterdam-Noord richting Den Haag... tussen landsmeer en de Koentenol 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Slice of the Ik zo een bende als in oude Amsterdam gelegen aan het ei Leven zij daar vrij en blij Ron komt in gepoetste blikkies Vreemde vogels met hun stikjes, Uit de monden de wolken rook Dan Sliepen zij op oliestook stook. kou met een tanden Geen parkeerplaats meer voor handen En daar sta je op de stoep Glijom door de hondenpoep Ja het is toch druk genoeg op the street and in the kroeg where Janssen biertje hijst, and the jukebox vrolijk reist. Z'n vrouw die krijgt haar eerste wee, op een zaaltje in 2G. Likt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee? Van een metertje of twee, Amsterdam holadier. Hey. Big city. Big city. Big, big city. You're so pretty.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 ik heb me elke dag steeds afgevraagd waarom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 Horen. Alles geprobeerd, gehaald, gevochten en uiteindelijk toch kansenloos verloren. Kan niemand mij vertellen waarom dit zo moet zijn? Het is niet voor te stellen.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 Nee, niemand heeft het antwoord kunnen geven 106.9 ZFN Precies, ten spijt, ik heb je bezeerd. Maar ik heb er niets van geleerd. Laat me We vind je weg met een ander. Laat Zie ik de ramen, zonder dat jij het ziet? neem mij maar die keuze, nu jij dit maar weet? Want liever schat het, wat is leuk. laat Left me wanting more But you never recognized me, babe I don't live here anymore. BAM! Yeah.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 Op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 Het mooiste in het leven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 Yeah. Mm -hmm. to oh. Ik ben ook geen makkelijke man Het doet pijn dat ik moet horen Dat het zo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 Zijn we op baantomie, ik maak die baantomie, ik ben een beetje een beetje een beetje een beetje je ZFM. ZFM.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 je mee, zodat ik jullie word gerust. Dromen, dromen van jou, ieder moment samen bij twee. Dromen, dromen van jou, nee.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 Ritme van Zandvoort op 106.9. 10 FM. 10 FM. 10 FM. 10 FM. 10 FM. 10 FM. 10 FM. 10 FM. 10 FM. 10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 Niks anders nodig, je bent genoeg. Als je boze woorden die pinker zoet? Het leven zonder jou me helemaal nada. Te digo que no, de vacaciones Punta Cana, no. fin de semana, no. Si no estás conmigo, no quiero nada. En ik en sta voor je klaar, 24, Alles wat ik heb, zal ik je geven. je si luna? Boy, in cohete. je si ik Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat van plan.